Kees Groot met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil uitleg van minister Blok over zijn uitspraken... dat het nergens lukt om verschillende bevolkingsgroepen vreedzaam te laten samenleven. En dat Suriname een mislukte staat is door de etnisch opgedeelde bevolking... Bloks eigen partij, de VVD, vindt dat de minister zich lomp heeft uitgelaten op de besloten bijeenkomst. Coalitiepartner D66 noemt de uitspraken onbegrijpelijk. Vooral voor een minister van Buitenlandse Zaken, die juist diplomatieke betrekkingen moet onderhouden. De SP wil dat Blok zijn uitspraken terugneemt. Vanwege de brand in natuurgebied De Loontse en Drunense Duinen in Brabant is een NL-alert verstuurd. Iedereen wordt opgeroepen het gebied te verlaten en er niet meer naartoe te gaan. Volgens de brandweer zijn er drie brandhaarden, waarvan één grote van 200 bij 200 meter. Het vuur breidt zich door de droogte snel uit. Brandweerkorpsen uit de hele omgeving zijn bezig om het vuur te bestrijden. Opnieuw zijn er medewerkers van een bedrijf uit de Rotterdamse haven opgepakt voor hulp bij drugsmokkel. Het gaat om vier medewerkers van een containerbedrijf. Ze worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van 150 kilo cocaïne, verstopt in een lading ananassen. Corruptie is in de Rotterdamse haven een groot probleem. Vorige week werd nog een medewerker van een fruithandel opgepakt voor drugsmokkel. Een filmpje van een verstandelijk beperkte vakkenvuller van Dirk van den Broek... die buiten sigarettenpeuken moet opruimen, wekt op sociale media woede op... De man zegt in het filmpje dat hij met tegenzin zijn werk doet, maar dat hij zijn baan niet wil kwijtraken. De leiding van Dirk van den Broek zegt in een reactie dat er te weinig rekening is gehouden met de warmte. Het zal niet meer gebeuren en de medewerker krijgt excuses, zegt de supermarkt. Het weer, veel zon, maar ook wat stapelwolken. Het is 23 tot 27 graden. Morgen en overmorgen een paar graden erbij. De droogte houdt voorlopig nog aan.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 We never learn. We've been here before. Why are we always stuck in?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 Senti come va, senti, senti, snel, snel, senti come va. Senti snel, snel, snel, snel, snel, snel, snel, snel, snel, snel, snel, snel, snel, snel, snel, libera. snel, libera Ik vind Libera, libera. Libera, libera. Libera, libera. Libera, libera.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 is getting more light, baby and hey. i hey. Just don't know.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 Ik heb 20 kinder, meine Frau is schön, hm, alle kommen vorbei, ik brauch nie rauszugehen. Traumbesieg, das Haus am See. Unterm Ende der Straße steht ein Haus am See, orangendaumelblätter liegen auf dem Weg. Ik heb 20 kinder, meine Frau is schön, hm, alle kommen vorbei, ik brauch nie raus. Hier ben ik geboren, hier werd ik begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart en sitz im Garten.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 Books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider Man's control, and Batman with his fists.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 Somebody I can miss I